Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In aanvolging van Wall Street lijken ook de beurzen in Azië en Australië wat op te leven. Ze zijn geopend met een voorzichtige winst. De Nikkei in Tokio staat 2% hoger, de Kospi in Zuid-Korea staat 4% in de plus... en de ASX in Australië staat 1% hoger. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed... Het Amerikaanse stelsel van centrale banken maakte gisteravond bekend... dat de rente in elk geval de komende twee jaar laag blijft. Daardoor sloot ook de Amerikaanse beurs hoger. De beursdag werd in New York afgesloten met een winst van 4 procent. China heeft zijn eerste testvaart gemaakt met een vliegdekschip. Het gevaarte vertrok vanochtend vroeg uit de haven van Dalian aan de Gele Zee. Wereldwijd zijn er negen landen die beschikken over vliegdekschepen. China is nummer tien. China investeert fors in de opbouw van een marinemacht. Het was ook bekend dat het land bezig was een oud-Sovjet-schip om te bouwen tot vliegdekschip. Peking manifesteert zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker rond zijn territoriale wateren. En dat leidt geregeld tot spanningen, met onder meer Zuid-Korea en ook de Verenigde Staten. In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden enkele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld hebben weggesluist. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector... maar de verdachten zouden het geld in eigen zak hebben gestoken. Met de arrestatie van de nummer 2 van het ministerie van Toerisme... hebben sinds het aantreden van president Rousseff in januari... drie prominente politici het veld moeten ruimen. Eerder vertrokken een topambtenaar van Rousseff en de minister van Transport. Ook zij worden beschuldigd van corruptie. Het weer vannacht alleen in de noordelijke helft nog kans op een bui...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 lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch In bed met Duco Hoogland. Een goede nacht, u bent weer terug bij Wakker Nederland. Het is twee minuten over drie in de nacht. Voor meer dan een soundbite is nooit tijd. En vannacht wel. Vergelijk het met zomergasten, maar dan op de radio... En met mensen die niet bekend zijn, maar wel een mooi verhaal hebben. U kunt meepraten via 0800 1121 of via Twitter op hashtag WNL. Dit uur vullen we in met een bijzondere gast die slechts een aantal dagen per jaar in Nederland is: Babak Vakantza Na het afronden van zijn studie wiskunde aan de Universiteit Delft, startte Babak met een kantoorbaan bij een chipfabrikant. Snel kwam hij erachter dat hij op zichzelf beter af zou zijn. Babek is een reizende webgoeroe met de neiging iets goeds voor anderen te willen doen en een voorliefde voor visuele en experimentele kunst. Samen met Ismail Farouk won hij de prestigieuze Highway, Award, Highway Africa New Media Award in 2007 in Zuid-Afrika met de website sowetouprisings.com. Babek, welkom hier in de studio. Dank je wel. Babek, waar woon je? Hoe oud ben je? Uh, ik woon op het moment in Sierra Leone in West-Afrika en ik ben 37 jaar. Wie is je vader? Wie is je moeder? Mijn vader, uh, zijn naam was uh, Farang. En hij is een paar jaar geleden overleden. Hij uh, was een Iraanse civiel engineer, ingenieur. En mijn moeder, die uh, leeft gelukkig wel. Uh, die uh, is Nederlands en haar naam is Irene. Is Irene. En uh, die is twee jaar geleden met pensioen gegaan. En die werkte bij een onderzoeksbureau voor uh, voornamelijk milieuzaken. Oké. Okay. Wat voor werk doe je? Ja, ik ben een webontwikkelaar en ik bouw vooral webapplicaties in vooral ontwikkelingslanden. Of het zuiden heet dat dan, politiek correct. Heb je een partner? Ja, Nief, een Ierse mooie vrouw. En uh, dat is de reden waarom we nu in Sierra Leone zitten. Die heeft daar een baan en ik ben maar meegegaan. Waar stond je basisschool? Uh, in Delft. Waar stond je middelbare school? Ook in Delft. Kijk, in Delft opgegroeid. Wat ja. is je grootste levenswens? Ja, dat weet ik niet. Uh, net vroeg je dat ook al aan je vorige uh, gast. En uh, daar heb ik even over naast te denken. Maar ja, ik, ja nou, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, denk ik. Maar Deema. dat was ooit uh, om uh, toch uh, mijn vader uh, te zien. Dat is een lang verhaal. Dat ja. komt zo wel. En dat is niet gelukt. En uh, ja, nu weet ik het eigenlijk niet zo goed. Om het naar mijn zin te hebben, denk ik. Uh, okay. Om wat van de wereld te zien. Nou, voor dat verhaal gaan we het inderdaad straks hebben. Uh, wat is je ergste nachtmerrie? Ja, die heb ik ook niet meer, geloof ik. Uh, Oké. Okay. Wat is een travel guru? Ja, ik, dat komt, uh, dat heb ik, dat zo noem ik mezelf wel eens inderdaad. En dat komt voort, ik ben tien jaar geleden ooit een website gestart. En dat was een verzameling van reisverslagen, niet van mezelf, maar van uh, ja, iedereen die online een reisverslag plaatste. Mm -hmm. En daardoor ben ik toen een beetje in het reiswereld weer terechtgekomen. En die website die bestaat ook al vijf jaar niet meer, maar dat was toen, uh, ja, toen relevanter. Okay. Dus iemand die veel van reizen weet eigenlijk. Nou, dat gaan we zo meteen nog merken. We beginnen, jij hebt ook weer muziek meegenomen hier in deze Nacht bij Wakker Nederland. We beginnen met het nummer Nand van Beirut. En daar gaan we nu naar luisteren. See We zitten hier nog steeds in de studio met Babek bij Wakker Nederland. Babek, eerst even een vraag van iemand die eh, tijdens de muziek belde... meneer Hoogaard wil weten of je islamitisch bent. Uh, nee, ben je dat, dat? nee, dat ben ik niet. Niet islamitisch. Nou, dan is dat voor meneer Hoogaard bij deze beantwoord. Babek <laughs> is geen islamiet. Hm. Babek, waarom dit nummer? Nou, ik vind uh, goede muziek is muziek die uh, gevoelens bij je oproept... En uh, dat is toch over het algemeen uh, meer muziek die droevere gevoelens oproept dan uh, blij gevoelens. Omdat ja. je daar veel meer mee hebt. Dat is veel uh, um, sterker zo, zoiets. En dit is daar wel een beetje een voorbeeld van. Het is heel dramatisch, vind ik het. Um, en daarnaast ook: uh, het is een nummer. Uh, ja, van Beirut is een kereltje, een Amerikaans kereltje, die uh, uh, een beetje zigeunerachtige Oost-Europese muziek maakt. En dat maakt het nog iets... ja, jeugger of zo iets dramatisch. Ik vind het heel mooi. Ik okay. is ook een hele leuke videoclip bij. Kan ik aanraden om eens een keer te bekijken. Oké, okay, dus iedereen op YouTube kan hem even gaan bekijken. Ja. Babek, um, leven als Babek, hoe is dat? Dat is de vraag die ik hier op papier heb staan. En de reden dat ik het vraag is... je bent klaar met je studie wiskunde in Delft. Je hebt een aantal jaren gewerkt. En plots zeg je, ik ga weg uit Nederland... De groeten? Want dat, dat is een beetje samengevat hoe het bij jou gegaan is. Hè? 16 jaar lang al ben je onderweg. Hoe ziet je leven eruit? Uh, ja, bijna. Ja, 15 geloof ik. Um, nou ja, ik, doe, uh, ik ben webontwikkelaar. Ik bouw webapplicaties. En dat doe ik vooral in het zuiden. Um, en dat betekent effectief eigenlijk dat ik elk half jaar, elk jaar ergens anders woon. En dat zijn echt allemaal uh, ja, ontwikkelingslanden eigenlijk. En hoe is het dan om geen huis te hebben? Je hebt geen huis. Ja, dat is eigenlijk wel heel lekker. <laughs> um, ik heb toevallig vorig jaar, uh, ik had nog wat dozen in de opslag staan en daar ben ik bijna helemaal doorheen nu. Mm -hmm. Ik heb nog ongeveer twee dozen misschien. En uh, het is eigenlijk wel heel bevrijdend om niet uh, al dat materiële ook uh, met je mee te moeten dragen. Maar hoe bepaal je dan waar je heen gaat? Ja, dat bepaal ik niet zo heel erg. Uh, ik uh, geef zelf bijvoorbeeld de voorkeur aan wel om in uh, Azië, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië te werken. Maar... Ja, ik ben niet zo gewild uh, en uh, ja, ook duurder dan de lokale arbeidskrachten vaak, ja. um, dat ik het voor het uitkiezen heb. Ik kan het misschien wel een beetje sturen, maar uh, ja, het, ja, het, ja, het is maar net wat voorbij komt. Zeg en waar maar. ging je eerste reis dan naartoe? De eerste keer dat je echt zei de groeten. Uh, nou, dat was, ja, was Ghana eigenlijk. In 1996 woonde ik in Boedapest, dat was voor mijn studie nog. Ja. Dus het was Hongarije. Dat was de eerste keer dat ik echt in het buitenland woonde. Nadat, ik ben dan in Iran geboren. Hè, en ik heb een aantal jaar daar gewoond voordat we naar Europa kwamen. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dat telt niet echt mee. Maar uh, eigenlijk de eerste keer was echt 2001 uh, was uh, um, Ghana. Toen, was het echt, uh, toen kreeg ik de kans om uh, voor een radiostation te werken in Accra, in de hoofdstad. Ja. En uh, nou, ja, dan kon ik mijn skills gebruiken, hè, mijn ja. IT-skills. En dan kon ik meer meedoen dan uh, wat ik zou kunnen doen in Nederland. In Nederland kan ik voor de baas werken... en dan ja. doe je een project voor een, voor een klant. Dat nou, is allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk ben je de portemonnee van de baas... of van uh, de aandeelhouders aan het spekken. Terwijl in, uh, ja, in dit geval was, uh, Ghana... Ja. Dan kon ik iets doen wat uh, ook sociaal impact had. Uh, en ook een beetje geld verdienen. Ja, veel minder natuurlijk, ja. maar juist... Uh, dat avontuur en ook dat uh, sociaal kunnen bijdragen... Dat, ja, dat, uh, dat sprak me heel erg aan. En is dat ook het moment geweest dat je dacht... ja, dit wil ik de rest van mijn leven doen. Ik wil, of de rest van mijn leven, maar een ja. tijd gaan doen. Ja, dat begon toen wel heel erg te borrelen. En eigenlijk is dat wat ik sindsdien uh, doe. Oké. Okay. Ja. We hebben iemand aan de lijn hangen. Meneer Gerard, als ik het goed zeg. Meneer Gerard, u heeft een vraag voor Babek. Goedenacht, Gerard meneer Gerard. Goedenacht. Gerard is het. Gerard, neem me niet kwalijk. Meneer Gerard, okay, maar gaat uw u gang. Goedenacht. Ik wilde eigenlijk vragen... Um... Ik ben zelf ook altijd op reis, maar waar vindt u uw uh, bepaalde zin van geborgenheid? Waar vind ik mijn bepaalde zin van geborgenheid? En uh, als je altijd op reis bent, dan, dan, dan, dan mis je natuurlijk een, een, een... Of mis je, dan heb je geen, geen vaste uh, woning. Maar... Ja. Huh? ja, nou ja, dat... Dat is inderdaad even wennen geweest in het begin. Hè? Want je, je leeft erop heel weinig. Maar eigenlijk is dat. Mijn thuis is nu Sierra Leone. Dat is waar ik woon. En dat is dus vanwege mijn vriendin. Die heeft daar een baan. En maandag ga ik weer terug. En nou ja, we zijn dan hebben elkaar vier weken, geloof ik, niet gezien. Nou, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dat, die geborgenheid, die is daar. Oh, Oké, okay, is... ja, sorry. Dat, dat miste ik, ik. Ik heb het even gemist. Ik, ik wist niet dat je ook nog een, een vaste. Uh, uh, nou ja, had. vast. Nou, het is. Ja, het is we leven ja, allebei toch, uit een koffer een hoor. Dat valt heel erg mee. Maar ik. Waar, wat ik daarmee wil zeggen is dat ik niet een plek heb waar ik die geborgenheid vind... maar dat het uh, ja, een situatie is. En, da, en dat is dus met mijn vriendin. En dat is nu in Sierra Leone. Maar dat is over een half jaar uh, ja, geen idee waar. Dat weten we nog niet. Dat kan overal zijn. Maar het is vooral dus dat persoonlijke contact wat die geborgenheid maakt. Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Okay. Meneer ja, Gerard, okay. dank voor ja. uw vraag. Ik hoop dat ja, het antwoord dank wel. ook uh, voldoende is zo. Ja, uh, dan prima. Dank u wel. Fijne nacht verder. Pabek, dan gaan wij verder. Um, je zit in Sierra Leone nu. Ja. Um, hoe is het om daar te wonen? Ja, dat is wel een beetje moeilijk. <laughs> Waarom? Is dat moeilijker dan Mongolië, Afghanistan, Oeganda, Tanzania? Ik noem maar plaatsen waar ja, je gewoond hebt. Ja, heel veel. Uh, het is aan de, ja, kijk, weet je, het zijn uh, allemaal luxe problemen uiteindelijk natuurlijk. Want um, we kunnen nog steeds uh, uh, buiten de deur eten. En mm -hmm. uh, een biertje op de hoek drinnen. nou niet op de hoek, maar uh, een biertje buiten de deur halen ook. Ja. En in de supermarkt kopen wat we, zou, wat we willen, bijna. Maar het, het is allemaal heel veel moeilijker. Sowieso, ja, mensen die wel eens in Afrika gewerkt hebben... die zullen wel weten, het is alles is altijd veel moeilijker. Of je nou uh, uh, cornflakes wil kopen... of uh, uh, hoopt dat je 24 uur per dag stroom hebt. Maar in Sierra Leone is het allemaal nog net wat lastiger. Hè, er zijn, uh, is bijna geen uh, middenstand. Ja. Dus uh, nou ja, maar heel weinig plekken waar we naartoe kunnen... om uh, niet thuis te zitten. We hebben bijvoorbeeld... Zes maanden lang geen stroom gehad dit jaar. Ja. Um, en ja dat, dat is gewoon erg vermoeiend. Dat kan ik me voorstellen. Maar was dat anders dan in Afghanistan bijvoorbeeld? Want daar ja, heel zaken? erg. Uh, dat, uh, ja, dat was echt een uh, ja, hele goede tijd daar gehad. Uh. Maar dat was wel zes jaar geleden. Ik zat ja. daar in 2005. En mm -hmm. dat was een periode waar het heel veel rustiger was. Um, en waar, het, uh, waar we ook bijvoorbeeld heel makkelijk uh, konden reizen. Konden we met onze eigen auto uh, het land in, zeg maar... Uh, tot op het beste eind van uh, Kabul, uh, waar ik toen zat. Ja. Uh, en daar hadden we ja, ook wel eens blackouts. Maar uh, ja, in Sierra Leone hebben we bijna we hebben nou, wat ik zeg, zes maanden zonder stroom gezeten. Heel veel blackouts. Ja. Soms geen water. Maar, ja, soms regelmatig geen water. Uh, we, we, we hebben, uit de kraan komt regenwater of water dat uit een uh, rivier in de buurt uh, wordt gepompt. Ja, ja dat, uh, dat is nou, heftig. Dat is en hoe heb je altijd inkomsten? Want je werkt als freelancer. Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat, uh, het is... Uh, Ren of stilstaan. Het is Feast or Famine. Feast je. or Famine. Ja, en ja. wat is het op dit moment? Uh, ja, het is nu Famine. Oké, okay, dus wanneer start de Feast weer? Ja, ik hoop snel. Ik heb uh, begin van het jaar drie maanden in Oeganda gewerkt. Ja. Uh, dat was een welkome break van, uh, van Sierra Leone. Ja. Um, en dat was heel erg lekker. En uh, ja, nu is, ja, kleine projectjes uh, doe ik nu. Maar ja. dat, uh, daar kan ik niet rekeningen van betalen. Nee. Uh, ik ga wel uh, over een maand of twee zit ik een uh, goede maand in Zuid-Afrika. Daar heb ik ook een leuk projectje. Uh, dus dan is het iets meer vies. Ja, snap ik. Um, je, hebt zelfs, je bent ook zelfs zo geworteld geraakt in Zuid-Afrika... dat je daar een award gewonnen hebt. Ik noem ja. hem even in de intro. De Highway Africa New Media Award ja. in 2007. Voor de Soweto Uprisings. Wat was dat? Waarom win je een award als Nederlander in Afrika? Ja, nou ja. Um, met uh, een vriend van mij, uh, Ismail Verhoek... hebben we een website gebouwd. En die website is, uh, die bestaat nog steeds. Uh, is een soort van interactieve tour van ja, de Soweto Uprisings. En de Soweto Uprisings, dat is iets dat gebeurde in 1976. Ja. En dat wordt vaak gezien als het begin van het einde van apartheid. Er werd toen uh, ingevoerd in Zuid-Afrikaanse scholen... het verplichte onderwijs in het Afrikaans... Ja. En voor zeker de zwarte bevolking... werd dat heel erg gezien als de taal van de onderdrukker. En heel veel van de docenten die dus in het Afrikaans les moesten geven... die kenden zelf de taal ook helemaal niet goed. Ja. Dus de kwaliteit van het onderwijs zou er ook heel erg achteruit gaan. En er is toen tegen gedemonstreerd door heel veel scholen, vooral in Soweto. En die demonstraties die zijn met, met, van kinderen dus... met hele harde hand de kop ingedrukt. Er zijn heel veel kinderen bij overleden. en Een hele bekende is een van de eerste jongens, dus Hector Pietersen. Er is dus ook een Hector Petersen Museum in Soweto. Ja. Uh, en dat museum gaat ook over uh, ja, de, de struggle against apartheid. Mm -hmm. Nou, en die website die wij toen gemaakt hebben, die, die vriend van mij, die deed toen onderzoek in Soweto over de geschiedenis. Hè, die probeerde dat allemaal in kaart te brengen. En toen heb ik een keer om de tafel gezeten. En toen zei ik van nou weet je, maar we kunnen dat met moderne technieken: hè, Google Maps en uh, ja, mooie interactieve, ja. een mooie interactieve oplossing maken. Die dat zodanig gepresenteerd, zodat gebruikers er zelf doorheen kunnen lopen. Nou, en in 2007, of eigenlijk hebben we dat gemaakt in 2006, was dat heel erg innovatief. Ja. Uh, en zo innovatief dat we dus, uh, nou ja, de Highway Africa New Media Award gewonnen hebben. Ja. Oké. Okay. En uh, hoe ging dat? Moest je komen opdraven op een rode loper? Uh, ja, nou, ja. Uh, maar helaas, ik was toen, toen uh, bij de ceremonieuitreiking was ik er niet. Oh, ik zat. Ja, ik kan het me niet meer herinneren. Ergens anders. Uh, maar Ismail was wel, en uh, die uh, heeft inderdaad uh, een uh, award, een uh, grote kristallenbal uh, in ontvangst mogen nemen bij, uh, ja, bij een grote ceremonie. Okay. Nou. nou, mooi verhaal. We hebben aan de telefoon hebben we Dominique, die wil graag een vraag stellen over geloof. Nou, dat kan. Dominique, Hoi. Welkom hoi. in de uitzending. Ja, ik weet niet hoe jij heet, hoor. Ik heet Duco. Duco. Stel, stel, stel je vraag aan uh, Babak. aan Babak, hij is ja. geen islamiet. Ja. Ik vraag me af, van hoe komt hij aan zijn naam? Maar ook van als je, als je niet gelovig bent, hoe kan je dan reiziger worden? Hoe kun je vertrouwen in Zuidoost-Azië? Hoe kan je reizen? Ik ben ook wereldreiziger geweest, maar uh, vooral Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Maar uh, okay. ja, ik vraag me af, van hoe Hoe je aan kun je reiziger aan? zijn zonder geloof? De vraag is: nou, um, ik kom maar met naam omdat ik half Iraans ben. Mijn, ben, mijn vader uh, was uh, Iraniër. Ik ben zelf ook in Iran geboren. Uh, mijn moeder is Nederlands. Um, maar mijn, mijn, de, mijn familie van mijn, mijn vaderse kant is, uh, altijd, uh, was altijd ook al vrij uh, ongelovig. <laughs> dus dat heb ik overgenomen. Ja. Uh, en ook van mijn moeders kant uh, was het ook niet het geval dat ze gelovig, erg gelovig waren, wel ja christelijke achtergrond. Maar ja goed uh, vader, van mijn vaders kant ook uh, islamitische achtergrond, maar dat heeft weinig invloed op mij gehad. Allebei die kanten. Um, en je vraagt hoe kan ik reizen zonder uh, gelovig te zijn? Je moet toch ergens heen. Ik weet niet, misschien helemaal wat je bedoelt daarmee. Uh, een soort van doel hebben bedoel je misschien? Ja, ik, ik, ik dacht uh, toen ik, toen ik ik heb een ongeluk gehad, dus ik reis niet meer. Maar uh, ik dacht altijd van uh, uh, deze, deze wereld is mijn kerk en dit leven is mijn gebed. Oké, okay, een mooie gedachte. Babek, is dat een gedachte die je deelt? Um, ja, nou ja, misschien wel, maar niet als gelovige. Ik bedoelde, het is wel zo, vind ik dat de uh, the, the world is our playground soort van. Uh, en er is heel veel er is zoveel te zien en zoveel te doen. En ja, ik wil daar best wel heel graag heel veel van zien en heel veel van meemaken. Um, dus het is niet zo dat ik iets probeer te ontvluchten. Um, wat soms, soms wel mensen denken. Maar er is, ja, ik, ik wil het juist allemaal zien. Ik wil het allemaal meemaken. En er is ook heel veel moois, maar er is ook heel veel verschrikkelijks. Um... En dat kun je allemaal zien in de wereld. Dominique, dank voor de vraag. En uh, een hele fijne en prettige nacht nog verder. Babek... Um... We gaan toe naar muziek. Dat is Lena met Satellite. Een nummer, waarom heb je het uitgekozen? Um, ja, Lena, uh, Lena's Satellite was de, de winnaar van het Eurovisie Songfestival uh, vorig jaar. Ja. En uh, ja, ik ben uh, wel een grote fan van het uh, Eurovisie Songfestival. Ik vind het altijd heel leuk. En de show vorig jaar was in Noorwegen. En dat was, een, ja, dat was echt een hele leuke show. En uh, het nummer dat gewonnen, uh, dat toen won, hè, dus dit nummer... Ja. Uh, brak een beetje met de traditie van uh, um, ja, de winnaars... Uh, van uh, de afgelopen songfestivals. En was daarmee veel ja, moderner eigenlijk. Okay. Um, en het uh, ja, is een heel leuk nummer, het is heel vrolijk. We gaan, ook uh, we gaan luisteren. The day. Love you, know I fight the day. nummer van Lena. Babek, jij hebt dit nummer uitgekozen. Je bent groot fan van het Songfestival. Hoeveel punten geef je dit nummer? Ja, 12 uit 12. 12 uit 12. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat de luisteraars er ook zo over denken. Het is 25 minuten over drie. We zijn nog steeds bij Wakker Nederland in de Nacht met Babek. Babek, jij bent jaren weg uit Nederland. Ik ben benieuwd, hoe kijk je nu naar ons land? Nou, dat is al een beetje veranderd uh, in de laatste paar jaar. Um, ik vond... Uh ja zeg in het verleden of iets langer geleden een beetje... Nederland uh, ja, het is een beetje kneuterig, weet je wel. Het is heel klein en uh, al die problemen, dat uh, het is allemaal van die luxe problemen. Um, en ik vond het dan altijd wel lekker om weer uh, ja, op pad te zijn... of mm -hmm. uh, ergens in het buitenland te zitten. Um, maar nu, uh, zeker het laatste jaar, nu we in Sierra Leone wonen... Uh, in december uh, was ik ook even in Nederland. Ja. En dat was echt wel een beetje een verademing. Um, omdat nou ja, het is ja, toch wel een stukje moeilijker in Sierra Leone. En dat zijn natuurlijk ook luie problemen voor ons. Hè. Dat kan ja. ik er wel bij zeggen. Maar dan, uh, toen kwam ik in Nederland en dan ook nu weer. Ja. Twee maanden geleden was ik er ook heel even. En ik ben 2,5 maand dan in. Uh, maar wat vind je ervan als je hier bent? Wat valt nou, je op? Nu, uh, nou ja, nu uh, dat het, het is allemaal zo goed geregeld. Uh, goed dat, geregeld. Ja, dat is echt waar. Alles is goed geregeld. En uh, er wordt echt zoveel gezeken over niks. En dat, nou, dat nou, ik, nou, ik vind dat wel heel pijnlijk bijna om te zien. Uh, het is, uh, ik ben toevallig afgelopen... Goed, misschien heeft niet iedereen die blik die jij hebt... niet iedereen zit in nee. Sierra Leone. Ja, niet iedereen ziet uh, dat verschil. Je moet er wel buiten staan om te zien hoe het er van binnenuit ziet. Je moet dat, dat contrast kunnen zien. Ja. En uh, dat, zie je, dat zie je niet als je in Nederland blijft. En dat zie je ook niet als je naar Engeland gaat of naar Duitsland. Want dan gaat het ook best wel goed. Maar daar moet je echt, uh, ja, dan moet, je ver, dan moet je wat verder voor... om dat contrast te kunnen zien. En dat kan je conceptueel misschien wel begrijpen. Hè? Want ja. we zetten de tv aan en in Somalië is er hongersnood. En uh, in Libië worden de mensen doodgeknald zonder, uh, uh, zonder mm -hmm. slag of stoot. Maar het, het, zo conceptueel begrijp je dat misschien wel. Maar ja. dat betekent niet dat het ook echt een onderdeel is van je belevingswereld. En dat zeker uh, eind vorig jaar en dan ook nu toen ik even weer terug was. Het, nou, het is echt een verademing, uh, zo relaxed als het hier is. En cultureel? Want je neemt natuurlijk gewoon als Nederlander, noem ik je even nu, voor het ja, gemak. Neem je ja. dingen mee naar het buitenland? Je pikt daar dingen op. Wat zijn nou mooie dingen die je meeneemt naar het buitenland? En wat zijn dingen als je hier weer bent dat je denkt, oh, wat is dit? Nou, iets wat, wat, ik, echt heel, wat ik echt pijnlijk vind, is dat uh, de ne het Nederlandse politieke klimaat, maar ook uh, um, ja, de Nederlander, mm. heel erg aan het verharden is. Uh, steeds minder tolerant wordt. En juist dat Maar is... merk je dat op straat of zie je dat alleen in de media, in het debat, in... Um... Ja, dat zie ik vooral in de media, denk ik. Want op straat... Ja, ik heb wel een beetje het idee dat uh, als ik... Uh, die, paar, die paar weken per jaar dat ik in Nederland ben... Dat als ik dan nu zeg bij uh, de slager of wat ook iets ga halen. Ik heb wel een beetje het idee dat het iets harder is. Dat er uh, um, een beetje uh, wat moeilijker naar uh, met elkaar wordt omgegaan. Terwijl juist die tolerantie zo ontzettend belangrijk is, of tenminste zo ontzettend belangrijk is... zo iets ontzettend goed is van, uh, van wat de Nederlandse samenleving zou moeten zijn... en kan zijn ook en is gewen en ook zeker ook was. En wat zijn dan cultureel de mooiste dingen die je in de landen waar je geweest bent gezien hebt? Wat vind je nou echt dingen waarvan je denkt... nou, dat zouden we hier best wel voor een deel of misschien niet kunnen overnemen? Um, ja, dat is moeilijk te, te beantwoorden, want er zijn heel veel dingen die wel... Wel goed zijn, maar het is allemaal heel complex natuurlijk. Ja. Je kan niet zomaar één dingetje... Maar misschien in algemeenheid. Je zegt, we zijn hier hard. Is er een zachtheid die je gezien hebt, die we hier zouden moeten overnemen? Is er... Nou ja, er wordt natuurlijk al vaak gezegd, iets wat al vaak aangehaald wordt. Als je naar Afrika kijkt, of zeker, of nou ook naar Zuidoost-Azië en ook naar India. Um, wat uh, in zulke soort landen heel vaak ook heel belangrijk is... is uh, um, het sociale aspect van het leven. Het gaat niet ja. alleen om hard geld verdienen. Mm -hmm. um, je moet ook... Um, uh, ja, met elkaar bezig zijn. Je moet ook uh, sociaal uh, um, uh, actief zijn. Uh, omdat dat ook heel belangrijk is voor jouw voor jou eigen leven, voor jezelf. Ja. En dat is weer heel mooi. En dat is ook zeker als je werk moet doen... is dat ook soms wel verdomd moeilijk. Omdat je probeert iets te doen. En dat lukt ja. niet omdat je alleen maar uh, hallo en hoe gaat dat moet zeggen... voor een paar uur lang. Maar uh, het, iets softeren, dat, ja, dat, uh, dat heeft wel wat. Oké. Okay. Hey, en verder, want je noemde zelf even de politiek. Je hebt ooit op de ambassade Geert Wilders ontmoet... las ik op je website... Ja, dat klopt. Ja. Dat was, Hoe toen was, nog... dat? was dat leuk? Um, nou, dat, ja, op zich viel dat wel mee. Um, dit was in Afghanistan. Hij was toen op een fact-finding mission met. Uh, ja, de voormalige PVDA-minister van uh, Ontwikkelingssamenwerking. Doet u niet toe, hij was daar. Ja, ja. Nou, goed, inderdaad. Um, en ja, hij ja, was toen al een beetje een, beetje een, uh, een moeilijke kerel. Ja. Met uh, wat rare ideeën, vind ik dan. Ja. Uh, nou, ik, nou dat, dat, dat, dat straalde er helemaal vanaf. En ik vond dat, uh, ja, ik vond dat uh, ja, vervelend of zoiets. Dus ik had bijna de neiging om hem tegen zijn schenen te schoppen, bij wijze van spreken. Oké, okay, maar dat um, heb je niet gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Op de ambassadegrond vond ik dat niet zo'n goed idee. En er maar... zijn ook allemaal militairen waardraak. Want er zaten, hè, Nederland had toen nog een, uh, een vesting, of zeg je dat, een, uh, een uh, afdeling in ja. Afghanistan. Ja. Dus ik vond dat niet zo'n goed idee om dat maar uit te proberen. Het is okay. ook een hele grote kerel trouwens... Uh, Oké, okay, dat, dat viel je op. Hij is lang. Ja, hij is best lang. Ja. Oké, okay, nou, dan is het verstandig dat je niet tegen schenen geschopt hebt, zou ik zeggen. Ja. Um, daarnaast wat me ook altijd opvalt op jouw blog... is dat je een fascinatie hebt voor begraafplaatsen. Waar komt <laughs> dat vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Um, misschien een beetje waar dat mee te maken heeft. Nederland heeft dat helemaal niet. Hè. Als je naar een begraafplaats gaat in Nederland... is het eigenlijk een hele saaie bedoening. Um, maar zeker als je naar het zuiden of naar het oosten gaat... bijvoorbeeld naar uh, voormalig communistisch Oost-Europa... Ja. Heb je daar hele mooie grafmonumenten of herdekkingsmonumenten? Heel spectaculair. Uh, heel veel is ook uh, in socialist, socialist realism stijl gebouwd. Nou, ja. dat is zo ontzettend indrukwekkend, vind ik dat. Uh, en uh, ja, dat, uh, ja, dat uh, vind ik mooi. En daar ja. maak ik graag foto's van. Uh, nou, mooi. Dus, uh, okay. dus ja, het, ja, het gebeurt dus ook altijd dat uh, als ik ergens naartoe ga... even kijken hoe de begraafplaats staat. Even kijken hoe de, en even een foto maken, want dan staat de tijd stil. De tijd staat niet stil hier in Nederland. Het nieuws gaat door, dus daarom gaan we naar het nieuwsminuutje van Cameron Oela. Hij is er weer. Cameron, what's the news? Ja, we volgen natuurlijk het nieuwste de hele nacht door. Laat ik beginnen in uh, Engeland. In Londen is het relatief rustig gebleven deze nacht. Uh, 16.000 agenten op straat, dus wat is rustig, kan je dat wel zeggen. Maar in andere steden, bijvoorbeeld Manchester, is het helemaal losgegaan. Railschoppers hebben daar weer behoorlijk huis gehouden. De jongsten schijnen slechts 8 jaar te zijn en opvallend deze nacht. Ook dertigers en veertigers plunderen mee. Uh, in Liverpool zijn er inmiddels 35 arrestaties verricht. Dus in Liverpool is het ook behoorlijk misgegaan. Dan gelukkig wat positiever nieuws uit Japan en uit heel Azië eigenlijk. De beurs zijn er positief geopend. De Nikkei opende met 1,9% winst en staat nog steeds in de winst. 1,6% in het groen. En dan hebben we ook nog nieuws van straks wat in de tijdschriften staat. De tijdschrift van vandaag is Nieuwe Revue. Die komt straks uit. Een interview met Diederik Samson. Jullie hadden het net al over Geert Wilders. En hij doet daar ook weer uitspraken over Geert Wilders in. De vraag die hij wil stellen aan Geert, meneer Wilders... Wilt u nou zo graag moslims met chirurgische precisie uit de maatschappij verwijderen? Hij wil geen debat om het debat voeren. En wat verder, dat moet u maar lezen in een nieuwe revue. Ja, paniek op de beurzen dus, Cameron. En dat sluit mooi aan bij het volgende nummer, Panic, waar we nu naar gaan luisteren. Van De Smiths, uitgekozen door Babek. Babek, waarom heb je dit nummer uitgekozen? Nou, ik ben een heel groot fan van uh, de Smiths, uh, die bestaan er heel lang niet meer. Uh, maar ja, de, reden waarom, de reden waarom ik groot fan ben, is uh, dat het heel erg emotioneel is en het heel erg bij de jaren tachtig past. Uh, de jaren tachtig heel erg bleek of heel erg uitzichtloos. Uh. Ja. En uh, een van de mooiste nummers ooit, uh, vind ik, die uh, de Smiths die, die bestaan, dat is Sleep van uh, de Smiths. Ja. Um, maar wat ik wel uh, toepasselijk vond voor vanavond, omdat er ja, panic on the streets of London is natuurlijk, uh, leek me deze wel leuk. Dit gaat dan over uh, de DJ die het niet goed doet, maar uh, nou ja, die panic die was er toen ook al dus. Ja, misschien wel de DJ of England die het niet goed doet, hè? de premier. Ja, ja, de, ja. de grote DJ uh, in het parlement. Ja, DJ'en dat deed je in je, in je in je jeugd waarschijnlijk, dansen in de disco in Delft. Uh, hoe, hoe zag jouw jeugd eruit? Want in het begin hebben we het even gehad. Hè? Ik vroeg je wie is je vader? Nou, het was een van de doelen in je leven om hem te ontmoeten. Hij leeft niet meer. Um, wie was hij toen je klein was? Je bent geboren in Iran en toen? Ja, ja, we hebben een paar jaar in Iran gewoond. gewoond ook toen nog heel even in Engeland. Ja. En uh, daarna dus in Nederland. Uh, maar ik ben ja, helemaal in Nederland eigenlijk opgegroeid. Al mijn school daar gedaan. Dus eigenlijk heel gewone, bijna als een, bijna als een gewone Nederlandse jongen. Mm -hmm. Maar omdat mijn ouders die zijn in uh, 1979 gescheiden. Uh, mijn vader die is toen teruggegaan naar Iran. Dat had hij nooit moeten doen. Jij was toen hoe oud? Uh, zes. Dus tot je zesde had je gewoon je vader thuis ja. in Delft. Ja, en die ja berekte... goed. Ja, thuis inderdaad. Um, en toen in 1979 gingen ze scheiden en hij... Ja, en hij is toen uh, terug naar Iran gegaan. Een um, soort van in the heat of the moment uh, deels, denk ik. Maar ook wel, uh, dat was tijdens de Iraanse revolutie toen. Ja. En uh, ja, hij wilde toch ook misschien wel uh, in Iran zijn, want dat was zijn land uh, misschien. Uh, maar hij is toen naar Iran gegaan en uh, hij is toen een beetje van de aardbodem verdwenen. En ja. pas een half jaar later dook hij weer op. En dat was via een telefoontje aan zijn vader, dus mijn grootvader. Ja. Die te horen kreeg dat hij zijn zoon, dus mijn vader, kon ophalen aan de, voor de poorten van uh, ja, een gevangenis in, uh, in Teheran. Ja. En uh, toen bleek dus dat hij, uh, nadat hij uh, uh, op het vliegtuig gestapt was. En daarvoor moest hij eerst naar Duitsland rijden, want vanaf Nederland kon hij toen niet meer vliegen vanwege de revolutie. Ja. Uh, dat hij dus naar Duitsland gereden was, daar op het vliegtuig gestapt was, aangekomen was. En toen gelijk ingerekend was, uh, werd uh, door de geheime dienst. En uh, dat wisten jullie niet in Nederland? Dat wist niemand. Nee, nee, dat wist niemand. Nee. Hij was verdwenen. Uh, totdat hij dus een half jaar later uh, boven water uh, kwam ja. uh, via dat telefoontje. Mm -hmm. um, en ja, sindsdien heel weinig contact. Uh, toen heel weinig contact gehad met mijn vader. Uh, zo nu dan wel. Uh, Kreeg je kaarten van hem? Of ja, liefde, of? wel een beetje, maar heel weinig. En ik stuurde ook wel eens wat. Maar ja, dat, ja, god, dan moet je daarmee als klein kind, weet je wel. Het uh, uh, was eigenlijk vooral mijn moeder die dat uh, stimuleerde. Ja. Uh, dat is heel goed natuurlijk. Um, uh, maar ja, goed, ja, dat zie je als klein kind, wat moet je daar dan mee? Hè? Dat is, ja. Ja, je vader natuurlijk, maar ja, tegelijkertijd... Uh, ja, wat... Is hij er niet? Ja, precies. En dus toen wat werd jouw dan... Leven... Wanneer werd jouw levensdoel dan om hem te vinden, nou, om hem kijk, te zoeken? Um, ik ben een, ja, wel als Nederlandse jongen opgegroeid. Hè? Ja. Um, maar uh, nou, ik heb geen Nederlandse naam, niet mijn voornaam, niet mijn achternaam. En ik zie er ook niet echt Nederlands uit. Uh. Um, dus hoe je het ook bent of keert... Uh, ja, ik ben, niet die, ik ben niet echt die Nederlander. Nee. Er zit ook wat anders in. En uh, ja, op een gegeven moment dan... Uh, wil je toch, wil ik toch, wilde ik toch. Uh, ja. Iets meer, van, uh, iets meer naar, mijn roots, uh, naar mijn roots toe klinkt zo overdreven. Uh, maar dat deel van mij ook uh, ontdekken. meer ontdekken... als wat, uh, waar ik de mogelijkheid tot had gehad. Ja. Um, dus... Ja, ja. Wanneer ben je daar actief mee begonnen? Uh, dat zal zijn geweest, um, ik denk een jaar of tien geleden ongeveer. Zo'n 2001, 2002. Toen ben je gaan oriënteren van kan ik naar mijn vader in Iran, kan ik hem zien, ontmoeten? Ja, zo ongeveer. Um, ja, wat de Iraanse wet die schrijft voor, en dat is niet alleen maar Iran, er zijn nog een aantal andere landen die hebben dat ook, mm -hmm. uh, dat als je in Iran geboren bent, dat ben ik dus, dan ben je ja. altijd hier. En uh, dat betekent dus ook bijvoorbeeld dat je dus in de militaire dienst zou moeten. Ja. Zou moeten. En in de jaren tachtig, ja, dat was natuurlijk helemaal geen optie uh, voor mij. Nee. Eh, oorlog tegen Irak, met Irak, Irak-Iran-oorlog. Um, nou, ja, dat was geen optie voor mij om naar Iran te gaan. Want voor hetzelfde geld zou ik dan vastgehouden worden. Maar je en dan bent die procedure ingegaan. Hè? Je, hebt, je hebt geprobeerd om toch ja. die procedure te gaan. Dat is op een gegeven moment ook gelukt. Ja. En dan maak ik even een sprong in de tijd. Um, op jouw website staat een... Boek, ja. dat zijn brieven aan je vader. Ja. En in die brieven beschrijf je, het zijn 111 pagina's... Uh, hoe jouw zoektocht verlopen is. Ja. Uh, daar ben je heel openhartig in. Uh, misschien was het ook wel een soort van verwerking. Dat is Absoluut. ook wel wat je er later over schrijft. Um, en je schrijft ook over de bewuste dagen... dat je uiteindelijk nadat je alle procedures gevolgd hebt... naar Iran kon. Um, en mijn vraag is, zou je willen beginnen te lezen... op de dag dat jij gaat? Want je hebt hier het boek. Je bent bereid om er iets uit voor te lezen... Dat is op 26 november 2005. Ja. Een aantal passages zal je voordragen. En daar kunnen we het dan over hebben. Een fascinerend verhaal. Oké. Okay. Ik heb het je dus eigenlijk net te laat verteld. Dat komt. Ik wilde je niet blij maken met een dode mus. In het geval dat het nog niet mogelijk voor mij zou zijn om langs te komen. En ik wilde er zeker van zijn dat ik langs zou kunnen komen. Nu had ik er al een paar maanden mijn zin opgezet... om aankomende januari voor vier tot zes weken langs te komen... om dan, later in het jaar, twee tot drie maanden te blijven. Ik ben namelijk de afgelopen twee jaar bezig geweest... om de juiste papieren in handen te krijgen. Zoals je natuurlijk weet is Iran een lastig land. En er bestond nog altijd de mogelijkheid... dat ik met een Nederlands paspoort in mijn handen... aan de grens problemen kon gaan krijgen... omdat ik voor de Iraanse wet wel altijd Iraniër blijf. Ik ben het tenslotte geboren... Ze konden me wel eens in dienst willen stoppen, tenslotte. En hoewel ik graag Iran en jou wilde zien... is het risico om twee jaar in dienst te moeten te veel van het goede. Goed, ik mag nu nog steeds maar één keer per zonnejaar... wat loopt van 21 maart tot 21 maart, naar Iran... maar dan mag ik wel drie maanden blijven. Eerst wilde ik een verblijf in Iran plakken aan mijn werk in Afghanistan. Echter, een totaal van bijna vijf maanden weg... vond mijn vriendin niet zo'n heel goed idee... En ik had er het geld ook niet voor gehad. Uiteindelijk streefde ik ernaar om in januari vijf tot zes weken te gaan. Nog mooi in dit zonnejaar en ook precies voor mijn bezoek aan Delhi... waar in februari volgend jaar vier vrienden van mij gaan trouwen. Afhankelijk van hoe dat eerste bezoek dan zou gaan... wilde ik volgend jaar, maar dan in het nieuwe zonnejaar... nog eens tot drie maanden blijven. Gedurende het eerste bezoek wilde ik dan vooral met jou... en de rest van de familie doorbrengen. Gedurende het tweede bezoek wilde ik vooral Iran gaan verkennen... Ze zegt tenslotte dat Iran een land is van de vier seizoenen. Waar je elke dag van het jaar wel ergens kan genieten van herfst, winter, lente en zomer. Een maand of zes, een maand of zes, een maand of zes weken leek me overigens niet echt te lang. Aangezien we elkaar sinds 1979 niet meer gezien hebben. We hebben, hoopte ik, veel bij te praten. Een vertrek in januari kwam mij ook nog eens dubbel goed uit... want na mijn terugkeer uit Afghanistan heb ik op een paar grote projecten gewerkt... en wat leuke centjes verdiend. En toen ging het snel mis. In eerste instantie dacht iedereen nog dat het wel zou loslopen. Maar binnen een dag at je niet meer, dronk je niet meer en sprak je niet meer. Het eerste telefoontje kreeg ik van Mary op zaterdag. Maandagavond sprak ik parvene die aangaf dat het niet goed ging met je. Hoewel de doktoren dachten dat je er bovenop zou komen. In eerste instantie wilde ik alsnog wachten tot januari. Maar woensdag besloot ik toch eerder gelijk te gaan en niet te wachten tot volgend jaar. Donderdag kreeg ik mijn ticket met vertrek op zaterdag. En vrijdagochtend was je overleden. Begrijp me niet verkeerd, ik wil je geen schuldgevoel aanpraten. Maar ik heb gejankt als een klein kind. Ik ben kapot. Ik hoop dat het goed met je gaat. Waalwek. En dat was dus het moment, ik vind het zelf een schitterende passage. Dat was het moment waarop jij naar Iran ging. Je dacht te gaan in januari. En in november boek je een ticket op donderdag, voor zaterdag. Voor, voor, ja, voor vrijdag. Ja. En op, op, op, op, voor zaterdag, sorry, op vrijdag is je vader overleden. Ja, dat klopt. En dan ja. sta je daar. Ja, dat was, uh, dat was echt. Uh, ja, dat, uh, ik kan er het juist woord niet voor vinden, want ik wil eigenlijk gaan schelden dan bijna. Maar uh, ja. dat was echt heel erg moeilijk. Ja, dat was echt uh, ontzettend zwaar. Dat kan ik me voorstellen. Ja, Want dan nou... sta je daar in een vreemd land. Je was er nooit geweest. En dan ontmoet je misschien ook wel familieleden voor het eerst. Ja, nou, dat ging heel goed hoor. Um, maar die zaterdagavond kwam ik aan. En uh, ik had meer contact eigenlijk met een zus. Met twee zussen eigenlijk van mijn vader. Eentje ja. woont in Duitsland. En eentje woont dan in Teheran ook. En daar had ik wel regelmatig contact mee. En die hebben me heel goed opgevangen. En nou, dat was echt super. Um, maar uh, ja, het was natuurlijk ontzettend dramatisch. Het was zo ontzettend zwaar. Want ik kwam zaterdagavond laat aan. Zondagochtend moesten ze hem zelf gaan begraven. Moesten ze hem zelf het lichaam ophalen in het, uh, in het ziekenhuis waar hij overleden was. Ja. Dat moet je allemaal zelf doen. En na 26 jaar ben ik, ben, ik dan, ben ik dan een dag te laat. Dan ben ik twee jaar bezig geweest met uh, die papieren in orde krijgen. En uh, ja, dus, ja wat ik zeg, een dag ben ik dan te laat. Dan ben ik een, uh, omdat ik een dag te laat ben, mag ik hem gaan begraven zelf. Nou, dat was heel erg zwaar. Ja. Ik kan me voorstellen, het was ook de eerste keer dat je je vader zag. Nou, 26 jaar. En dat, uh, ja, dat is ook... Hoe dat dan werkt, is uh, uh, het lichaam wordt dan bewaard in het ziekenhuis... Hè, in ja. een soort van koelcel. Mm -hmm. En dat moet je dan zelf transporteren naar de begraafplaats. en je ja. wel een auto verhuren, dat is niet het probleem. Maar je moet er wel zeker van zijn dat je het juiste lichaam meeneemt. Ja. Nou, dat ligt dan ingewikkeld in een doek, in een cel. Dat gaan we zo meteen nog horen okay. na de muziek. We gaan eerst verder toepasselijk met het nummer van Queen. Somebody to love. Body to love van Queen. Toepasselijk bij het verhaal uh, waar we het net over uh, hebben gehad, Babek. En waar we nu ook verder gaan. De ontmoeting met jouw vader voor het eerst in Iran. Je was daar aangekomen. Helaas, jouw vader is overleden de dag voordat je arriveerde. na een zoektocht van 26 jaar. Um, je hebt daar een dagboek over geschreven. Een, een brief aan je vader. Die heb je gepubliceerd. Net hebben we deel gehoord dat je aankomt. Uh, nu gaan we het deel horen op de dag dat je daar bent. En eigenlijk de eerste dag dat je echt in je ja, toch voor een deel ook jouw thuisland waar je geboren bent komt... moet je je vader gaan begraven. En daar schrijf je openhartig over in jouw boek. Langzaam was de knoop in mijn maag gegroeid. En bij elke stap begonnen mijn benen meer te trillen. En inderdaad, ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Nu is het gelukkig zo dat het in het Midden-Oosten minder een probleem is... als in zo'n situatie ook een man zijn emoties laat zien. Nadat nader het laatste kopie aan de bewaarder van het mortuarium overhandigde... mochten we naar binnen om je lichaam uit de koeling te halen. Vierkante deuren in een groot mozaïek... waarvan er één werd opengeschoven. Je was in een soort laken gerold... met op een aantal plaatsen een stoffenreep om je heen gewikkeld... en dichtgeknoopt. Parvies maakte de knoop rond je hoofd los... om te zien of we wel het juiste lichaam mee zouden krijgen. Ik stond inmiddels bijna te hyperventileren... en te trillen op mijn benen. En toen Parvies de doek van je gezicht afhaalde... liepen de tranen van mijn gezicht af. Jaren heb ik me voorbereid om een weerzien zenuwachtig, maar ook een beetje controlfreak, denk ik... wilde ik ons weerzien, goed voorbereid hebben. De taal een beetje beter spreken. De cultuur zelf een beetje ervaren hebben. De juiste papieren, zodat ik dan volgend jaar... in totaal een aantal maanden in Iran kon zijn. Te leren wie jij bent, te begrijpen wat ons land is... maar vooral om te ontdekken wie ik ben. En dan is dit wat het is. Ik zat stuk. Liep weer naar buiten en huilde samen met Parvenet. Parvenay omhelzend en mij troostend. Je twee broers en Nader hadden mij gelukkig niet nodig om je lichaam in de ambulance te dragen. Ik had het niet gekund. In de ambulance was er plaats voor vier lichamen en jij was de eerste. Er moesten er nog drie bij komen... voordat het lichaam naar de begraafplaats in het verre zuiden van de stad zou rijden. Uiteindelijk kwamen wij daar om half twaalf aan. Maar we konden pas na twaalf de volgende stappen beginnen te ondernemen. Toen alles rond was, de juiste papieren verzameld waren... en de juiste bedragen aan de juiste mensen gegeven waren... konden we eerst een doek ophalen en vervolgens een klein zwart bordje laten beschilderen met jouw naam erop. Vervolgens werd je lichaam gewassen. Parvenen adviseerde me hier niet naar te kijken, maar ik vond het echter rustgevend. Twee doodgravers, zakelijk, droegen eerst je lichaam naar binnen. Ontdeden je van je doeken, wasten je lichaam, uitgebreid, in een soort ondiepe badkuip... om je lichaam vervolgens weer naar een tafel te tillen... waar het eerst in plastic en vervolgens in een nieuwe, schone doek werd gewikkeld... Waar ook weer katoenen linten omheen gewikkeld werden. Vervolgens konden we je ophalen bij de ingang van het waslokaal. Ook hier wilde Parvi zeker zijn dat we niet met een verkeerde waren opgescheept. En hij ontdeed je hoofd van doek en plastic. Als je ogen open waren geweest, had je me recht aangekeken. Een klap in mijn gezicht. Het voelde alsof ik recht in mijn eigen ziel keek. In een spiegel waar ik mijzelf zie met mijn, eigen, met mijn ogen dicht. Daar sta je dan, in ja. Iran. Ja. Met als doel je vader te ontmoeten en wat je mag doen... is hem naar zijn laatste rustplek brengen. Ja. Um, waarom ga je dat verwerken door het op te schrijven en te publiceren? Hoe ben je daar opgekomen? Um, ja, ik wilde, op een bepaalde manier moest ik dat toch verwerken. Er zat heel veel emoties natuurlijk in mij. Uh, ja, misschien niet opgesloten, maar er borgde al van alles naar boven. En dat wilde ik van me afschrijven. En ik uh, schrijf uh, meer toen dan nu een uh, soort van... Ja, zeg reisverslagen Of ik ja. schrijf mijn ervaring op als ik reis. Ja. En dat kwam vrij natuurlijk... Uh, uh, het was vrij, een vrij natuurlijke beslissing... om dit dus ook op te schrijven. En ik wilde dat niet op een iets meer... Um, analytische of afstandelijke manier doen. Ik wilde dat juist op een persoonlijke manier doen. Omdat ik dacht dat ik op die manier beter... die emoties kwijt zou raken. En om... Of tenminste zou kunnen verwerken. En um, om dat dan te doen in deze vorm... In uh, dus brieven aan mijn vader ja. um, kon ik dat dus ook buiten daardoor buiten mezelf plaatsen, buiten mezelf brengen, dus ja, naar mijn vader toe. Um, dus... Maar je gelooft ook dat hij dat meekrijgt, of is dat iets? Wat... Nee, ja, nee. Het is voor jezelf. Ja, absoluut. En, en je ook. Publiceert dat dan? Ja, dan... en dat, om te om de, dat heb ik gepubliceerd of uh, publiekelijk gemaakt, omdat ik dat ook naar buiten wilde brengen. Ik wilde dat ook tastbaar maken eigenlijk. Ja zodat ik het dus ook van me af kon gaan zetten. En dat heeft maanden geduurd hoor. Ik bedoel, dit heb ik dan geschreven in november was dat geloof ik. Ja. En uh, het is, ik heb het pas gepubliceerd of althans uh, publiekelijk gemaakt. Ik geloof in april of mei. En, dat, en toen, toen kon ik dat pas. En uh, dat, heeft nog heel veel, uh, dat heeft nog veel langer geduurd voordat ik het echt ja, niet naast me neer kon leggen. Maar dat ik erop terug kon kijken en er niet uh, weer stuk van werd. Uh. En wat, wat is nou nu de, de, de invloed nog van je vader op jouw leven? Omdat je, je had wel als doel om hem te vinden en dat, dat is dus niet gelukt. Ja, wat is de invloed van mijn vader? Um, ja, dat weet ik niet goed. Niet, ja, niet zo heel veel geschiedenis, de historie, misschien de familie natuurlijk. Dat heeft er allemaal wel mee te maken. Um, en dus eigenlijk, ja, eigenlijk een gat in mezelf misschien. Uh, iets dat ik had willen vullen, uh, wat heel erg het doel was van die reis die ik gepland had. En uh, dat dus wel deels gevuld is... maar niet op de manier die ik had gehoopt. Nee. Dus uh, ja, Iets wat mist, kan je zeggen. En hoeverre is hij van invloed op de levensstijl... die jij nu leeft? Want je hebt geen vaste... woon- of verblijfplaats. Je bent ook steeds onderweg. Nou, je hebt altijd verlangens in je kop. Hè? Ja, je ik weet niet of dat echt iets van hem is... of dat dat komt door mijn vader... of dat dat iets meer het gevolg is van... het feit dat ik iemand ben... die een beetje tussen twee culturen zit. Hè? Je, wat ben je nou? Ben ik nou een Nederlander? Of ben ik nou Iranier? Hè? Ik ben... Al, ik ben Allochtone, omdat ik in Iran geboren ben. Ja. Mijn kinderen zijn zelfs nog allochtoon. want dat is de definitie van, uh, van wat een allochtoon is. Um, dus ja, ik ben altijd daarom, en dat zal ook allochtoon zijn, iets ja. meer zoekend of iets uh, minder verbonden met een vaste plek. Uh, dus dat heeft wel degelijk te maken met dat mijn ouders uit twee verschillende culturen komen. Um, maar misschien niet per se uh, is dat de invloed van mijn vader of van mijn moeder. Ja. Dat, uh, nou, je leeft tussen die twee culturen in. Is jouw website een beetje je huis? Want dat is wel iets. Dat is een van de weinige dingen die echt blijvend zijn. In je leven. Ja, dat is misschien wel een hele goede observatie. Die dat, uh, uh, dat run ik al uh, ja, 12, 13 jaar, denk ik. Mm -hmm. um, dat is wel een beetje ja, de plek waar het, ge ja, waar het gebeurt. Waar ik uh, mijn uh, huis bouw. Hè. Dat is misschien wel zo, ja. Nou. Okay. We gaan naar de laatste plaat van vanavond. Dat is Nachtzuster van Doemer.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, Doe nachtzuster. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik je morgen. Nachtzuster, de nachtzuster van Doe maar. Babek, ik ga je een laatste vraag stellen na dit openhartige gesprek: en dat is natuurlijk, ga jij je ooit ergens Permanent vestigen? Ja, ik denk het wel. Op een gegeven moment gaat dat toch gebeuren. Uh, maar ik hoop, wel als dat gebeurt, dat dat dan ergens in Zuidoost-Azië wordt. Dat is, uh, ja, in mijn ervaring, de beste plek om te wonen. Oké, okay. nou, het is een advies van uh, ervaren reiziger, Babek. Ik wil je heel hartelijk danken voor het gesprek, voor je openhartigheid en voor het mooie verhalen die je hier verteld hebt. Uh, het zal voor jou ook niet, uh, niet makkelijk zijn geweest. Dus heel veel dank daarvoor. En we gaan nu naar. Anne. Anne, ja. Want uh, we gaan gewoon door op Radio 1 met het programma van uw belastingcenten. Want uh, daarvan maken wij toch altijd onze programma's. Maar vandaag gaan we iets bijzonders doen. We gaan uh, het teruggeven aan u. Uw belastingcenten geven voor één keer terug. 0800-1121. Bel alvast. En uh, ja, verzin een reden waarom heeft u geld nodig En wij uh, kunnen ons beperkte budget uh, teruggeven aan de mensen. Nou, hartstikke goed. En uh, hoeveel zit er in de pot? 400 euro. Maar er is oh. al een deel uitgegeven op straat. Op dus, straat al een deel uitgegeven? Ja, ja, ja, ja. Kan ik ook nog wat meekrijgen? Nou, daar moeten we het nog even over hebben, denk ik. Maar uh, ik weet hoe goed ze je betalen voor dit uh, interviewprogramma. En dat is? Nou ja, dat uh, moet je overleggen met de grote bazen. Ja, nou, ik jij ben niet zo'n onderhandelaar. Ja, nee, we gaan terug, dit gaat echt terug naar de burger, de luisteraar, de belastingbetaler. Nou, daar ben ik tegen. Onzin. Maar uh, we gaan het zien uh, na het NOS-journaal. Blijf luisteren, ook naar het NOS-journaal van 4 uur hier bij Wakker Nederland. En dan gaat ander geld teruggeven aan u.